Maar wel hebben wij een gemeenschappelijke kennis, geloof ik. Major Hedley. Ja. Oh, ben, bent u dan misschien Pieter Vender? Ja, die ben ik. Oh. Dat verwacht u zeker niet, mevrouw West. Vertel het eens, hoe dacht u dat ik eruit zou zien? Jonger, vrolijker, luchthartiger? Nou, ik zou het u werkelijk niet kunnen zeggen, maar ik...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 Mevrouw West, u logeert zeker in het Martinique Hotel? Ja. Zouden wij daar dan morgenavond om, laat ik zeggen, zo'n uur of acht samen kunnen dineren? Goed, dat, dat zou ik erg op prijs stellen. Prachtig, dat is dan afgesproken. Amuseert u zich nogal hier op Marapest? Ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet hoe ik dat moet zeggen. Ik ben hier naartoe gekomen. Ja, ja, ja, ja, daar praten we morgenavond al over, mevrouw West. Of me, u, u kunt daar rustig over spreken waar meneer Valentine bij is. Hij is... Tamelijk goed ingelicht. Ah, juist. Zo. Ja, Ik begrijp niet waarom u hier naartoe gekomen bent. Ik begrijp niet waarom Hadley u naar Marapest gestuurd heeft. Roger was hier. Roger was hier tot het ogenblik dat hij verdween.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 Nou, dan ben ik blij dat ik u nog net te pakken heb gekregen. Schiet op, Nicky. Ik waarschuw jou dat jij niet. Jij hebt gehoord wat ik je gezegd heb. Geef hem zijn zin maar, Nicky. Nou, als u het zegt, mij goed. Maar ik waarschuw jou, Smith, als je het hart hebt, bon je te maken. ja, ja ga allemaal weg, man. En, wat is er aan de hand, Smith? Tja, daar bij Enrico vertelde u me dat die Robert Knight een vriend van u was. Ja, wat zou dat? Waarom zei u de waarheid niet? Ja.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 Jullie zullen het er zelf op moeten wagen, hè? Moet je zelf maar uitmaken. Oké. Okay. Oké. Okay. Je moet we rechtsaf, is, is het niet? Ja. Ja, ik geloof het wel. Het is zo stikdonker. Hij zei, zodra we de rivier over waren, rechtsaf. En dan rechtdoor. Ja. O, oh, Tim, denk je... Denk je dat we...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 Ik zou het niet uithouden te zitten wachten. Blijf rustig doorlopen, Linda. Wat, wat is er dan? Er sluipt iemand achter ons aan. Ik dacht hem al te horen toen we de brug overliepen. Tim, wat moeten we doen? Wacht tot we hier de hoek omgaan. Als we er zijn, dan ruk je je zo dicht mogelijk tegen de muur. En wat er ook gebeurt, Linda. Blijf achter me staan. Je, je hoort het nu heel duidelijk. Ja. We wedden dat het onze vriend Millé is. Sst. Laat vallen. Wat heeft dat man? Laat vallen, die revolver. Ik heb je onderschot. Laat vallen. Of? Rap hem op, Linda. Maar, Valentijn, waarom... Luister, Millé. Je bent ons gevolgd sinds we uit de Villanova zijn weggegaan. Wat betekent dat aardige spelletje van je beste vriend? Zeg, op, of? Ik...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 Vertel ons maar eens waarom jij die speeldoos met alle geweld in handen wil hebben. Wat bedoel jij? Hij maakt toch geen gekheid. Jij weet bliksems goed waarom ik die doos nodig heb. Waarom we die allemaal in handen willen hebben. Dat kan best zijn, maar je moest toch know... hey, maar... Tim, daar komt een auto aan. Je hoort wat ik zeg, meneer. Waarvoor heb jij die speeldoos nodig? Je wilt me toch niet wijsmaken dat je werkelijk niets af zou weten... Kom Linda, hemel! Linda, met jou, alles all goed. Uh, Oh, ik... Ja, ik... Ik... Oh, Tim... Tim, kijk, kijk eens naar hem. Missie? Ik... Ik herkende hem. Ik herkende hem. Het was... Het was... Uh, uh. Hij is dood. Linda, geef me je hand. Gauw. En nou lopen, rennen alsof de duivel niet op je hielen zit. O, oh, Tim, Timmy. Ik... Hier. Oh. De hoek om. Gauw. Ik, ik weet niet hoe. als ik het wel? Oh. Even volhouden nog.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 niet waarom Vender geen woord sprak over die Adrianopolis? Als, als Rotje hier is, dan zou Vender toch zeker... Zij denkt dus dat Vender alles van die zaak af weet? Ja, natuurlijk. Tenzij... Tenzij wat? Tenzij natuurlijk Tenkerbel Smith gelogen heeft. Als dat het geval is. Zijn we er nu lelijk in gelopen? Oh, kijk, daar... daar komt die al naar ons toe. op nee, deze kant maar uit. Monsieur Adrianopolis, wacht u? Kom hier, Lena.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 En ik verheug mij over uw beider geluk.